Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Verschillende grote landen zijn boos vanwege de moord op de hoogste baas van Hamas. Onder meer China, Rusland en Turkije veroordelen die aanslag op Ismail Haniyeh. Israël heeft nog niet gereageerd, maar aangenomen wordt dat dat land erachter zit. Iran, het land waar de aanslag is gepleegd, is ook woest, vertelt correspondent Daisy Moore. Bovendien is dit een uh, manier waarop Iran bijna gedwongen wordt direct betrokken te raken hè, bij de oorlog. Uh, en dat is iets waar natuurlijk al maanden voor uh, gevreesd wordt. De zorg dat verdere regionale escalatie zal gaan uh, gebeuren, uh, waarbij niet alleen... Eh, ...Libanon in het noorden van Israël, maar ook andere landen zoals Iran betrokken eh, zullen raken. Bondgenoten van Hamas hebben gezegd dat ze zullen terugslaan. Een Russische LHBTI-vluchteling is begin deze week naar het ziekenhuis gebracht... ...nadat hij zwaar is mishandeld in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Dat zegt een belangenorganisatie voor vluchtelingen. Er zouden al ieder signalen zijn geweest van bedreiging en intimidatie... ...maar daar zou niets mee gedaan zijn. Ja, en let even op als je volgende week met de auto door Duitsland scheurt of langs de Franse kust toert. Want vanaf 5 augustus doen alle landen in de Europese Unie mee aan een flitsmarathon, schrijft het AD. En daarvoor werken de politiekorpsen uit verschillende landen samen. En met die actie hopen ze dat er minder ongelukken gebeuren. En een festival in Maleisië heeft nu toch de 1975 aangeklaagd. Dat heeft te maken met iets dat vorig jaar gebeurde op dat festival. De frontman van de band zoende op het podium met de bassist. Als protest tegen de strenge LHBTI-wetten in dat land. En zo'n zoen is dan ook verboden. Ik naar een land waar het fucking. Ik weet niet wat het fucking is. Ridiculous! Ja, door die actie werd het complete festival gecanceld. En de organisatie eist nu een schadevergoeding van ruim 2,2 miljoen euro. Het weer aan al in het noorden schijnt vol op de zon. In de rest van het land is er iets meer bewolking. En in Limburg is het grijs en valt er af en toe een buitje. Het is zo'n 22 tot lokaal 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.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 Nou dat is toch mooi En in het donker als hij dronken wordt Dan zoekt hij jou meteen Loopt bij jou in de buurt Maar als hij jouw naam hoort Verandert zijn blik Die man die verliefd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 Goedemiddag luisteraars en ik ben vandaag begonnen met De 3ds en Jan Smit. Die man is verliefd, gevolgd door Ed Sheeran met Thinking Out Loud. En ik ga door met Adele. Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet.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 Zandvoortse huisartsen onderschrijven het recht van patiënten op een vrije artsenkeuze. Wij willen echter geconfronteerd met een situatie van overvolle praktijken en een schaarste aan personeel. Daardoor bestaat het risico dat de zorgverlening een patiënten niet meer gewaarborgd kunnen worden. Daarom zijn de praktijken van de Zandvoortse huisartsen gesloten voor nieuwe patiënten. Voor patiënten die in Zandvoort wonen en geen huisarts hebben, maken we op basis van zorginhoudelijke gronden een uitzondering. Uiteraard zullen wij genoemde beleid herzien als er ruimte komt voor het aannemen voor patiënten. Farrow Williams, happy. Aaron Presley was een Amerikaanse zanger en acteur. Hij wordt vaak de King of Rock and Roll of kortweg de King genoemd en geldt als een van de meest significante culturele iconen van de 20e eeuw. Presley werd geboren in Tupelo in de staat Mississippi en verhuisde met zijn familie naar Memphis in Tennessee toen hij 13 was. Zijn muzikale loopbaan begon in 1953 toen hij bij de latere Sun Studio een nummer opnam. Begeleid door gitarist Scotty Moore en bassist Bill Beck werd Presley een vroegere popularisator van de rockabilly en uptempo door een backbeat, aangedreven versmelting van country en rhythm en blues. Hij kreeg bij de platenmaatschappij RCA Victor een contract en in zijn overeenkomst, die was voorbereid door kolonel Tom Parker, die meer dan twee decennia als manager van de zanger zou fungeren. Hier is Elvis Presley met Jailhouse Rock, Return to Sender, and Devil in the Sky. <laughs> Bugs are turned to shifty and he said "Next, next. I want to stick around the water, get a mop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 Return the sender, return the sender. Return the sender. 1 You look like an angel. look like an angel. Walk like an angel like an angel, but I got a wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. But I got one You're the devil in the sky Oh, oh yes, yes you are the devil in the sky like an angel but I Yes you are. Oh yes you are. Niet alleen strandkastjes worden dankbaar gebruikt... maar ook bewoningen staan er kastjes, maar dan gevuld met boeken. Zo staat er op de Tolweg een geheimzinnig kastje met de naam Tolhuisje. Aan de buitenkant is niet te zien wat de inhoud is van het kastje... maar bij navraag wordt vermeld dat er boeken in staan. Best handig als je op vakantie gaat en op zoek bent naar een goed boek... Trouwens, ook in het pluspunt staan de plakken vol met boeken, dus gratis leesvoer genoeg. En na gebruik, gewoon terugzetten en een nieuw uitzoeken. BZN, Blue Eyes. 20 uur per dag. Tijdens de Formule 1 weekend worden de toegangswegen naar ons dorp afgesloten voor auto's, motoren en ander gemotoriseerd verkeer. Ook dit jaar heb u als inwoner of ondernemer dus een doorlaatbewijs nodig om door de afzettingen te komen. De doorlaatbewijzen zijn verstuurd naar iedereen die hem automatisch krijgt. Heb u nog geen doorlaatbewijs ontvangen voor de Formule 1 weekend? En hebt u die wel nodig om zandvoort in te komen tussen 22 augustus en 25 augustus? Dan kunt u het doorlaatbewijs zelf aanvragen via de website www.doorlaatbewijzen.nl schuin aanvraag. Dat kan tot 4 augustus 2024. Yesterday, yesterday, yeah. Mel en Kim was een Britse popduo bestaande uit de zusters Mel en Kim Appleby. Onder leiding van de producers Stock, Aiken en Waderman maakten ze in de late jaren 80 hits als Showing Out, Respectable, FLM en That's The Way It Is. Hiervan waren Showing Out en Respectable nummer 1 hits in de hele wereld. Hier zijn Mel en Kim met Respectable, Respectable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 Was de Kiki die bent met I've Got the Music in Me. Zomeravondconcert in ons dorpskerk. Op 7 augustus is het weer zover. Een zomeravondconcert met dorpsgenoten Lin Mai samen met Tommy Maiveld. Dus 7 augustus, aanvang half acht, tot ongeveer 9 uur. De dorpskerk, Kerkplein 1 in Zandvoort. Gratis entree. De kerk gaat open om 7 uur en in de pauze gratis een kopje koffie. Of thee met een lekker koekje. Hallo darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creepin'. left it seas while I was sleeping, and the vision that was planted in my within the sound of silence, in restless dreams I walk alone. One more time I'm drowning But I'd like to stay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 Of uw telefoon 06 412 75 228. En het is dinsdag 20 augustus van 7 uur s avonds tot 9 uur s avonds. De locatie: Pluspunt, Zandvoort Noord. De dijk als het golft. dagen, uur te duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golf het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Uur te dagen, uur te duren. Als het golft, dan golf het goed. Op de mooiste zomeravond bij de ondergaande zon. In de hand zet la glaasje Niemand weet hoe het begon Op de rimperloze vlakte Van een vlekkeloos bestaan Aan het potseling gaan waaien, ook al weet